1 uur. Het nos journaal door Alt Megens. Goedemiddag, Del Ponte heeft namenlijst van oorlogsmisdadigers in Syrië. VNO NCW reageert op het plan voor een voorkeursbehandeling van vakbondsleden. En de druk op Twente Trainer McLaren neemt verder toe na het e-check tegen hekkensluiter Willem II. In het zuiden, het westen en in de provincie Utrecht schijnt de zon. Op andere plaatsen is het bewolkt. Blijft droog vandaag, 4 tot 6 graden wordt het. Vannacht volgt dan bewolking met in het noordoosten wat regen of moltregen. Die regen trekt morgen in de loop van de dag langzaam naar het zuidwesten. De rest van de week is het uh, geregeld zonnig. Wel wordt het wat kouder, 0 tot 3 graden. De VN heeft een lijst van namen van Syriërs op leidinggevende posities... die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Dat heeft Carla Del Ponte, voorzitter van de VN-commissie, die onderzoek doet naar oorlogsmisdaden in Syrië bekendgemaakt. En Del Ponte zegt dat het tijd wordt voor actie. After so many months and years of uh, investigation activity, I think the international community and in particular the Security Council must take the decision. Uh, na maanden, jaren van onderzoek, wordt de tijd dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties beslist om de Syrische verdachten van oorlogsmisdaden voor het permanente internationale gerechtshof in Den Haag te brengen, zegt Del Ponte. En haast is volgens haar geboden. Crimes continuing committed in Syria and the number of victims are increasing day, to day. Dus, so justice must be done. Het aantal slachtoffers van oorlogsmisdaden neemt in Syrië met de dag toe. En dus, recht moet zijn loop hebben, zei Del Ponte. Ze wil nog geen namen van verdachten noemen. Sander van Hoorn, onze correspondent hierover.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 Gaan die uiteindelijk ook berecht worden? Als je bijvoorbeeld denkt aan de Syrische president... Euh, dan moet die toch eerst opgepakt worden. En dat is natuurlijk altijd de vraag in dit soort gevallen. De mensen die op zulke soort lijsten staan... gaan die uiteindelijk ook nog ooit van de rechtbank verschijnen. En dat zei Sander van Hoorn. Vakbonden hebben opnieuw een voorkeursbehandeling voor leden kunnen regelen... bij enkele werkgevers, leden van de Unie en FNV-bondgenoten... die werken bij PGI, dat is een producent van schoonmaakproducten in Kuik... Die krijgen een extra vrije dag voor bijscholing. Met het Amsterdamse pensioenbedrijf uh, Timeos is afgesproken... dat vakbondsleden extra scholing ter waarde van 1000 euro krijgen. Eerder al kregen vakbondsleden in de schoonmaakbranche een extra toeslag. Ik praat erover met Alfred van Delft... arbeidsvoorwaardenspecialist van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Meneer van Delft, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat vindt u van dit soort afspraken? Ja, wij zijn daar niet blij mee... Uh... Ik dat werkgevers daar niet in mee zouden moeten gaan. Ten slotte maak je geen onderscheid bij het aannemen van je personeel. Maar waarom maak je geen onderscheid? Vakbonds, nou, je, maakt toch, je, je maakt geen onderscheid in de arbeidsvoorwaarden toekennen of iemand wel of niet lid is van de vakbond. Mm -hmm. En dan moet je dat ook niet doen als vakbonden bij jou aan tafel komen en zeggen kunnen we iets afspreken. Ja, Kijk, als, je, als je iets voor een vakbeweging of voor een bond wil betekenen kan je ze bepaalde faciliteiten bieden. Maar je moet als werkgever vanuit je eigen verantwoordelijkheid richting al je werknemers... En waken dat je onderscheid in arbeidsvoorwaarden gaat maken. Voor jou moeten al je werknemers gelijk zijn. En maakt het niet uit of iemand wel of niet lid is van de vakbond. Ja, zeggen die vakbonden. Wij willen uh, als, als een soort AWB een extra service bieden aan onze leden. Ja, de vraag is ook maar of dat zo uitwerkt. slotte zijn niet georganiseerde je potentiële leden. En die gaan nu misschien met scheve ogen kijken naar de leden die bevoordeeld worden. Dus de vraag is of dat je draagvlak niet eerder verkleint dan het vergroot. En, en dat het misschien een verkapte reclamecampagne zou kunnen zijn? Ja, daar lijkt het wel op, maar je kunt natuurlijk, als je een ANWB-achtig model als bond ontwikkelt... kan je voldoende betekenen voor je leden met de contributie die ze zelf betalen... en er hoeven werkgevers geen onderscheid voor te gaan maken in, in toekenning van arbeidsvoorwaarden. En wilt u er als, als werkgeversorganisatie wat tegen doen dat er uh, dit soort afspraken gemaakt worden? Ja, tegen doen zijn afspraken die gemaakt worden tussen uh, er er sectoren. Nee, we kunnen alleen maar uitstralen dat wij dit geen, uh, geen goede lijn vinden. En ik heb de indruk dat het ook incidenteel wordt uh, voorgesteld door bonden en, uh, ja, en nog beperkter maakt uh, wordt opgepikt. Maar ja, ons signaal richting onze leden is duidelijk waak voor dit soort dingen. Het klinkt misschien logisch vanuit de bond maar het kan averechts effect op de werkvloer hebben. Dat is een helder verhaal. Alfred van Delft, arbeidsvoorwaardenspecialist bij vno ncw Dank u wel. De PvdA wil onderzoeken of het bezoeken van een prostituee strafbaar moet worden gesteld. Kamerlid Hilkens gaat deze week kijken in Zweden, waar hoerenlopen al een paar jaar strafbaar is. En ze wil weten of de prostitutie daar ondergronds is gegaan. Want als dat zo is, dan vindt ze een verbod geen goed idee. Volgens Hilkens is gedwongen prostitutie een van de belangrijkste misstanden van deze tijd. De Partij van de Arbeid steunde 13 jaar geleden de legalisering van de prostitutie. De seksbranche werd daarmee een normale beroepsgroep. Hilkens noemt dat nu naïef. Dit is het NOS-Journal, het dooralt megens Als je fruitvliegjes ziet vliegen, dan is er rijp of zelfs rottend fruit in de buurt. Maar sinds kort is er een nieuw type fruitvlieg in ons land gezien. De Aziatische fruitvlieg. En die is dol op vers en zelfs onrijp fruit. Arnold van Vliet van natuurbericht.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is slecht nieuws, die Aziatische fruitvlieg, hè? Ja, dat is geen fijne. Uh, zoals... Legt u ze uit? Ja. Nou ja, zoals je aangeeft heeft hij het ook voorzien op uh, fruit wat nog niet uh, gekwetst is of uh, aan de rotte is. Um, en kan dus, het fruitje kan met haar legboor wat een beetje gezaagd is, kan hij dus door die uh, huid van de, uh, het fruit heen prikken. En daarmee uh, ja, de eitjes te inleggen en daarmee dus eigenlijk uh, het fruit beschadigen. Ja, want dan gaat het snel rotten en dan... Uh, uh, dan uh... En dan je ook die andere huistuin en keukenfruitvliegjes weer aan. Precies. Die processen kunnen versnellen. En uh, ja, er zijn voorbeelden bekend dat uh, de oogschade uh, kan oplopen tot 90 procent. Uh, En dat is, dat is natuurlijk aanzienlijk. Is ook nog duidelijk uh, voor welk soort fruit die Aziatische fruitvlieg de voorkeur heeft? Ja, het is eigenlijk heel breed. Uh, klein fruit, zoals we het noemen, maar uh, bramen, aardbeien, uh, nectarines. Uh, en ook uh, appels die al een beetje aangepast zijn door andere bijvoorbeeld fruitmot, Die kunnen nou. ook uh, het, het ooivaller Een hele variatie. Uit... Ja. Beestje ja. komt uit, ja. uit Azië. Uh, ik mag aannemen dat het niet vliegend hier terecht is gekomen. Nee, kijk, wij, wij slepen van, van over heel de wereld fruit hier naartoe. Uh, en fruitvliegen die uh, lichten daar gewoon niet meer mee. En dat is weer waarschijnlijk uh, de reden hoe die dus uh, hier in Nederland terecht is gekomen. Het is, het is, het is gewoon met, uh, met, met goederen meegekomen of zo uit Azië? Ja, of via uh, de winkels, of via uh, de import. Het uh, is wel moeilijk uh, vast te stellen, dat moet allemaal uitgezocht worden. De onderzoek wordt nu ook uh, flink opgestart om te kijken van ja, wat, wat, wat uh, waar komt hij vandaan? En ja. vooral ook wat voor dreiging is en wat kun je er tegen doen? Hoe ernstig is het probleem en, en op wat voor schaal is het, uh, is het gesignaleerd? Uh, nou, het is nu al echt op kleine schaal dat er vallen zijn neergezet uh, en daarin is die aangetroffen uh, op verschillende plekken uh, in het land en dat moet nu verder uitgezocht worden en bij volken moet dat op een bredere schaal gekeken gaan worden van waar zit hij allemaal? Ja, de Betuwe denk gaan... ik dan aan bijvoorbeeld. In Sorry. De, in de Betuwe, daar denk ik dan aan? Nou, ja, dat zijn natuurlijk wel. Uh, er zijn meerdere regio's waar uh, fruit uh, ja. uh, uh, geproduceerd wordt en. Uh, dat is natuurlijk één van, dus daar zal zeker uh, goed naar gekeken moeten gaan worden. Ja. Ja. En, en, en is er iets tegen te doen als die aangetroffen wordt? Ja, dat, dat, daar wordt ook uh, nadrukkelijk naar, naar gekeken. Er zijn uh, ook recent wel weer uh, natuurlijke vijanden uh, aangetroffen. Een meid bijvoorbeeld, een spinachtig beestje die uh, uh, die, die fruitvlieg aanvalt. Maar ook uh, sluipwespen die dan weer een eitje leggen in de larven van... Uh, uh, op die manier zou die biologisch te bestrijden zijn? Dus ja. Dus daar zijn wel aanwijzingen. Die beesten komen ook in Nederland voor. Maar hoe dat precies uh, in zijn werk moet gaan en op welke schaal dat ingezet kan worden, dat is allemaal nog uh, ja, onderwerp van onderzoek. Ik dank u wel voor de uitleg. Arnold van Vliet van Natuurbericht.nl. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen hun eerste staatsbezoek aan Duitsland van 3 tot en met 6 juni. Volgens de RVD gaat het om een kennismakingsbezoek. Stond in die periode al een bezoek aan Zuid-Duitsland gepland. Willem-Alexander en Maxima zouden daar als prins en prinses naartoe gaan... in het kader van een economische missie. Maar door de troonswisseling is er een nieuwe situatie ontstaan. En daardoor zal het paar ook Berlijn bezoeken. TNT Express gaat opnieuw saneren, zegt topman Bot... in een toelichting op de jaarcijfers. Bot heeft het over significante kostenbesparingen... waarbij een verlies van banen niet wordt uitgesloten.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 De explosie heeft een enorme ravage aangericht. Een deel van het bedrijf in Rijkenvoort is ingestort. Waardoor die silo nou is ontploft, is niet duidelijk. Sport. De druk op Twente-trainer Steve McClaren neemt verder toe. Vooral na het gelijkspel zaterdag tegen hekkensluiter Willem II. Na de winterstop is er nog geen wedstrijd gewonnen... en staat Twente zes punten achter op koploper PSV even Ragnar Niemeijer is in Hengelo bij het trainingscomplex. Ragnar, de positie van McLaren, is die nog wel houdbaar? Ja, dat is eventjes de vraag. Voorlopig lijkt het erop alsof die houdbaar is... en alsof McLaren niet zal vertrekken hier in, in Enschede of in Hengelo waar ik nu ben... en dat hij gewoon aan de macht blijft. Ondanks die slechte serie van de afgelopen weken, de wedstrijd tegen Willem II, de, de gelijkmaker in de allerlaatste minuut van de wedstrijd uh, toen. De supporters protesten, er staat heel veel druk op. Maar hij is hier vanmorgen gewoon uh, verschenen. Hij heeft uh, lange tijd ook op het uh, trainingsveld gestaan bij de beloftes onder leiding van Patrick Kluivert. Heel lang de discussie tussen McLaren en Kluivert op het veld, uh, praten met elkaar en uh, ja, de rest van de ploeg zat binnen. Maar er is op dit moment geen reden om aan te nemen... dat McClellan hier aan het einde van de dag niet meer werkzaam is. Mm. Want na de wedstrijd zaterdag tegen Willem II... heeft hij een gesprek gehad met ontevreden supporters. Hè? Um, en, en, en de leiding, de hele leiding van, van Twente. Wat heeft dat uh, voor resultaat gehad? Nou ja, vermoedelijk niet zoveel. Pappen en nat houden lijkt het te vies. Mm. Want er is al gesproken met de spelers onderling. De stad bij de spelers. Uh, er is al eerder uh, een ontvangst geweest. Niet zo prettig. Na afloop van de wedstrijd tegen Peck twee weken geleden... Waarbij een supportersdelegatie met McLaren mocht praten. Dat ging er overigens best wel ruw aan toe, heb ik uit de bronnen begrepen. Dat was niet zo'n prettige bijeenkomst voor de trainer. Er zijn ook wat mensen die waarschijnlijk adem hebben gezeten en niet zo fris allemaal. Ja, nu dus afgelopen zaterdag weer een gesprek waarbij ook Joop Munsterman aanwezig was. Eigenlijk is dat stilgehouden. Dat leek niet te hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft Twente vanmorgen gezegd: nee, er hebben weer mensen met die op Munsterman gezeten, met uh, ja de beleidsbepalers. Daar was de trainer ja. overigens volgens mij er niet bij. Uh, ja, en zo uh, praat iedereen met elkaar, maar worden de resultaten in haar beter. En Munsterman, heeft hij nog wat uh, gezegd na dat gesprek van zaterdag? Of komt hij nog met een met reactie vandaag? Nou, ja, dat was het, uh, aan het begin van de dag niet het geval. Het leek erop alsof Twente toch uh, ja, de rust uh, tot zo ver, voor zover mogelijk wilde bewaren... en geen commentaar wilde geven. Inmiddels uh, hebben we een afspraak vanmiddag hier in Engelo. ...rond de klok van half vijf. En dan zal je ook mensen maar toch een keer ingaan op de situatie waarin Trent is beland. Ook Sander Bosker zal straks, ja, een beetje namens de spelersgroep zou je dan kunnen zeggen... ...een soort van reactie geven. En ja, het lijkt er wel weer een beetje op alsof er vanmorgen toch weer gesproken is met die spelers. Want het gekke was dat McLaren dus op het veld stond met Patrick Kluivert bij de tweede selectie. Uh, McLaren stond daar lange tijd ja, op een gegeven moment bij. Uh, dan komt op een gegeven moment een deel van die eerste selectie uh, niet te geblesseerde spelers... En uh, ja, dan zegt hij op een gegeven moment tegen een van zijn begeleiders in de staf. Where have you been? Waar zijn jullie zo lang geweest? Kortom, het leek hierop alsof die spelers eigenlijk ze eerder zouden melden. En dat er toch weer bij elkaar gezeten is. Uh, ja, om toch weer te praten. Vanmiddag om half vijf horen we mogelijk uh, meer. Half vijf, dan begint ook de avonduitstelling van het Radio 1-journaal. Dus dan uh, horen we dat vanzelf hier op Radio 1 langskomen. Ragnar Niemeijer in Hengelo, dankjewel. Nu naar Erwin de Hart bij de AWB. Die heeft verkeersinformatie. Erwin. Met een file op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde-Zuid en Hattem. 4 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht vanwege politieonderzoek. Dankjewel Erwin. De hoofdpunten uit deze uitzending. Del Ponte heeft een namenlijst van oorlogsmisdadigers in Syrië, maar namen noemen wil ze niet. VNO-NCW vindt een voorkeursbehandeling van vakbondsleden slecht, maar kan er niks tegen doen. En de druk op Twente-trainer McLaren neemt verder toe na het gelijkspel tegen Willem II afgelopen zaterdag. Vanmiddag horen we meer van voorzitter Munsterman. 14 over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Het vervolg van lunch zometeen hier op Radio 1. Succes dwing je af. Succes maakt van een stukadoor een wandgrimeur.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 Goedemiddag allemaal in de serie Werklunches met de oud ministers Zometeen een gesprek met Sabila Dekker, minister van Vrom. In het tweede en derde kabinet Balkende, ze zat daarin voor de VVD. In de reportageserie In de praktijk zoekt Maarten Bleumers dat is onze verslaggever, deze week uit wat het werk van curator eigenlijk inhoudt.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 Ja, op de maandag komen oud-ministers langs voor een werklunch. En daarin bespreken we dan het werk dat ze nu doen. En uh, vertellen ze ook uh, hoe hun ervaringen als minister daarin een rol spelen. Vandaag praat ik met Simila Dekker, minister van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu in het tweede en derde kabinet balkende voor de VVD. Mevrouw Dekker, goeiemiddag. Goeiemiddag. Uh, wij uh, zijn natuurlijk even in uw, uh, in uw persoon gedoken. Ja. Uh, ter voorbereiding van dit gesprek. En kwamen erachter oh, dat u eigenlijk Subila heet. Ja, dat is het uh, formele, <laughs> dat is mijn formele naam die in mijn paspoort staat, uh, zoals dat nog steeds is. Uh, maar Sibina, dat heb ik gewijzigd toen ik eenmaal op het gymnasium was en daar echt men de Sibylla met Sibilla uh, aanspraak. Of de Y uh, aan de voorkant, zoals ik schrijf. Of de Y middenin, Sibilla Dat is uh, mogelijk. En, en waarom was dat? Nou, dat was uh, dat, de, de Sibylla, dat zijn de, de profetessen... Oh. zoals die een plaats hebben in uh, verschillende verhalen... in de Griekse mythologie. Er is natuurlijk ook de Sibilla van Delphi. Uh, de plaats is daar nog steeds uh, van. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Dus sindsdien schrijf ik Sibilla wat mooi. Um, ja, we, we, ja, we kunnen ik heb hier een lijst liggen van al uw functies die u nu nog allemaal uh, bekleedt. Ja. Of hebt gedaan uh, ja. recentelijk. Dat is echt een gigantische lijst, mevrouw Dikker. Ja, maar het is ook, uh, er is ook heel veel te doen. Ja. Dus uh, ik vind nu, het ook leuk om uh, een hele mooie portefeuille te hebben. Ja, en u houdt er niet van om gewoon thuis te gaan zitten en een beetje ja, wat te doen. Nee, ik weet niet hoe dat moet. <laughs> <laughs> dus daar begin ik ook maar niet aan. Nee. Uh, waar houden ze zich het meest mee bezig op de moment? Nou, het is eigenlijk een variëteit van uh, een aantal zaken. Het accent uh, ligt een, uh, toch een behoorlijk accent... ook bij het, mijn nieuwe benoeming van het college financieel toezicht op de Antillen. Ja. Dan uh, de, het voorzitterschap van het uh, talent naar de top... En dan heb ik een aantal commissariaten. zoals u uh, heeft gezien. bij ja. de Bank, Nederlandse Gemeente, Royal House, koning DHV, Kadaster uh, enzovoort. Ja. Nou, het is wel grappig, want die twee hadden wij ook eigenlijk net een beetje uitgepikt. Want uh, ook, ook gezien de actualiteit, leuk om even over te praten natuurlijk. Ja. Uh, Toezichthouder van de eilanden van de voormalige Antillen. En dan met name op het financieel uh, gebied. Terrein, wat, wat, ja. uh, wat houdt het precies in? Nou, er is toen, de, te, uh, toen eenmaal de, de 10, 10, 10 de, de 10 oktober 2010. hebben we natuurlijk een andere staat. Kundige structuur gekregen. We hebben nu uh, vier uh, landen binnen het uh, Koninkrijk... ...Nederland, uh, Aruba, uh, Curaçao en Sint Maarten... Uh -huh. ...en de drie kleinere eilanden, uh, Bonaire, Eustacea, Stesia... Zijn een openbaar lichaam geworden, een, zeg maar een gemeente binnen het, uh, binnen het Koninkrijk. En sinds die tijd is er ook uh, voor de twee uh, land, nieuwe landen die er zijn, uh, Curaçao en Sint Maarten, een apart financieel toezicht ingericht, omdat er natuurlijk een. Uh, Tijdens die op die 10e oktober ook afspraken zijn gemaakt om de schuldsanering op te pakken en de financiële startpositie van de twee landen zo goed mogelijk uh, te laten zijn. Ja, en dan hebben we pas begrepen dat Curaçao eigenlijk nog steeds te veel geld uitgeeft. Nou, er is op ons advies van het college door de Rijksministerraad inderdaad een aanwijzing gegeven waar, waar het land Curaçao een aantal maatregelen moet nemen. Uh, om uh, de begroting weer sluitend te krijgen. En dat gebeurt stap voor stap. Ja. Vinden ze het leuk dat u over hun schouder meekijkt? Nee, natuurlijk niet. <laughs> het, het, Hoe gaat u kijk... daarmee om? Nou, ik denk dat het heel belangrijk... ons college bestaat uit meerdere mensen. Hè? Wij, uh, ik ben uh, uh, zeg maar benoemd door uh, Nederland. En de, de voorzitter is een onafhankelijke voorzitter. Dat is de heer Agen Bakker, die afkomstig is van het IMF. En daarnaast zijn mijn collega's zijn afkomstig en uh, voorgedragen... door uh, bijvoorbeeld en Curaçao is lid, Sint Maarten. En dan is er ook nog iemand uh, die namens de, BES, uh, de, BES, uh, de, de kleine eilanden optreedt. Dus ja, je bent van. Het hele Koninkrijk, om het zo maar te zeggen, en je treedt op namens de Rijksministerraad. Ja. En ja, dat is natuurlijk, uh, dat vindt men niet altijd leuk, maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat je begrip moet hebben voor de situatie daar. Men komt natuurlijk uit een totaal andere uh, situatie dan wij in Nederland. Ja. Maar je hoort wel meer ook hè, dat, uh, dat in die gebieden het met zich steeds meer tegen Nederland gaat keren, juist. Nou, weet u, het is heel belangrijk om je ook in te leven in de situatie daar. Het is aan de Caribiën, in de Caribische Zee. Het is geen Nederland, het zijn echt andere... Uh, eilanden en landen in de West, zoals dat zo mooi uh, heet. En je moet ook wel begrip hebben voor die cultuur en die achtergronden. Ze hebben natuurlijk ook een andere geschiedenis dan wij. En we delen een, een stuk van de geschiedenis. En ik denk dat we ons daar, hier ook in Nederland... hier zijn we ons daar wel eens te weinig van bewust zijn Of we willen het soms maar even niet weten. Dat is ook wel makkelijk, maar dat... dat... Dat moet je natuurlijk niet doen. Komt u er vaak eigenlijk? Nou, wij komen als college, komen we daar drie keer per jaar en maken dan een rondgang langs alle de, beide regeringen van de twee landen. Curaçao en Sint-Maarten. Dat hebben we afgelopen. Een keer gedaan in januari. En uh, daarna, uh, de volgende keer gaan we weer in juni en dan bezoeken we ook de kleinere eilanden. Ja. Uh, dan even over de lobbyorganisatie Talent naar de top. Uh, ja. dat is De bedoeling is eigenlijk om, om meer vrouwen in de top te krijgen. Zeker, van, het bedrijf. Va van het weekend nog even op een heel ander vlak trouwens. Ik weet niet of u het gelezen hebt. Uh, mevrouw Rijksman van de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep. Die zegt, ja. Ja, die zegt dat er in, in de, in de tv-programma's ook eigenlijk veel te weinig vrouwen aan tafel zitten. Nou, dat, dat kan ik alleen maar bevestigen. Ik vind het een uitstekende achtergrond van mevrouw Rijksman... Uh, ik denk ook dat het heel goed is. Dus ze legt ook wel de vinger op de zere plek. Ik hoorde u straks, uh, toen ik hier naartoe reed... hoorde ik u straks daar ook al even over ja. spreken. En ik begrijp dat u morgen twee vrouwen aan tafel heeft. Dat is natuurlijk heel mooi dat We hebben nu een topvrouw aan ja, tafel. Zeker, ja, zeker. Ik dacht, nou, mooi voorbeeld. Ik ben het <lacht> eerste voorbeeld. De rest komt daarna. Hè. Nee, maar in dat forum zitten ook heel vaak vrouwen. Toevallig waren het vandaag net twee mannen. Ja. Maar kon u ze... Is, ik bedoel, wat, wat hierbij... Want ik werk heel lang al op redacties. Ja. En u, u moet me echt geloven dat er wordt heel vaak geprobeerd... om vrouwen te krijgen. En die zijn zelf soms ook niet altijd bereid om uh, een stapje uh, dan uh, richting uh, ons te, te doen. Is dat, is dat in het bedrijfsleven ook misschien wel het probleem? Nou, weet u, het is altijd, het is altijd een samenspel natuurlijk, van, uh, van drie kanten. Dat is enerzijds de ambitie van de vrouwen zelf. Je moet het ook willen. en Je moet het ook kunnen. En je moet ook rekening houden dat het impact heeft op je privéleven. Daarnaast van de werkgever, de bedrijven zelf, die de mogelijkheden moeten bieden. En natuurlijk de goede keuzes moeten maken. En daarnaast is natuurlijk de overheid die een aantal voorwaarden, faciliteiten schept. Dat is eigenlijk de driehoek waarin je werkt en waarin talent naar de top ook uh, werkt. En dat is ook de reden waarom wij uh, door dat het bedrijf zelf een charter ondertekent... zelf zich committeert op het diversiteitsbeleid... om meer vrouwen naar de top te laten doorstromen. Dat betekent ook wel dat je een heel programma moet hebben natuurlijk om dat te doen. Mm. Maar inmiddels zijn er 210 bedrijven bij ons uh, aangesloten... Dus uh, En uh, tot uh, onze genoegen ook de NPO laatstelijk. Dus dat is uh, heel mooi. Maar dus ik verwacht in, in, er ook veel van. In Noorwegen is een verplicht kwotum. Daar bent u nog steeds niet voor? Nee, ik ben niet voor een kwotum. U moet zich wel realiseren dat het dat Noorse kwotum... dat heeft met name bepaald voor raden van commissarissen. En wij streven ernaar dat niet alleen de toezichthouders... natuurlijk meer vrouwen hebben. Zoals in de nieuwe wetgeving in ons land ook al aan de orde is. Maar toch ook en vooral op het uh, uitvoerende executief niveau, zoals het heet. Dus daar waar het om de bedrijfsvoering zelf gaat. Ja. Er ligt toch een taak voor de, voor de overheid, lijkt me, in dit geval. Nou, een taak voor de werkgevers en een taak voor de vrouwen ook, hè? Niet alleen voor de overheid. Zeker, nee, maar ook voor de overheid ook, ook misschien. Uh, nou ja, U zit dicht bij het vuur in die zin, want de VVD is weer rijk vertegenwoordigd in de, in de regering. Uh, betekent dat, dat u de afgelopen tijd ook weer gelobbyd hebt dan, voor dit, voor dit punt? Nou, toen een toen, uh, nieuw kabinet wordt gevormd, dan moet je wel weten hoe de, hoe de hazen lopen op om Toch ook een aantal namen naar voren te brengen. Dus u hebt het ingefluisterd bij meneer Rutte. Soms doe je dat, hè? Echt waar? En soms hoeft dat niet. Nee. Uh, en moest het nu? Nou, kijk, gezien de vorige ervaring die we hadden, in het vorige kabinet, je, was het, was het toch wel uh, natuurlijk. natuurlijk. En ook, uh, en ook de. de de argumentatie die toen gebruikt werd, was natuurlijk niet, uh, niet juist. Dus, dus je vindt, er zijn zoveel kwalitatief goede vrouwen, daar gaat het uiteindelijk om. Uh, en die zijn er ook, en daar, daar kun je ook uit kiezen. Maar is deze keer uh, ben ik heel blij met de vertegenwoordiging... zowel van de VVD als van de PvdA in het Kijk, um, dan tenslotte, wilden we het nog eigenlijk even hebben over de actualiteit. Uh, want ja. u bent natuurlijk oud-minister van Volkshuisvesting, mm -hmm. u voelt hem al aankomen. Uh, u hebt vast die hele uh, schermutselingen rond het woonakkoord wel gevolgd. ja. Zeker, zeker. Kunt u zich voorstellen, ja. ja. Nee, dat klopt. Is dit nou goed nieuws voor de woonmarkt? U nou, hebt er verstand denk, van. Ik denk dat het een stap is. Uh, we zijn er nog, uh, nog lang niet. Dat, dat bereikt ook wel uit het commentaar wat er uh, opgegeven wordt. Maar er wordt gezocht naar een uh, oplossing... en dat is nu op een paar punten uh, gegeven. Uh, ik weet nog niet hoe het echt uitpakt als het erom gaat... dat je een, uh, een hypotheek voor starters kan hebben... maar dat er daarnaast ook weer... Een lening afgesloten moet worden. Leningen kosten geld. Hè. Het is nooit uh, gratis, om het maar zo te zeggen. Je leent het ten, ten opzichte van of tegenover uh, iets of iemand. Nou, dat moet gebeuren. Uh, wat er nog steeds ligt, en dat is echt een pijnpunt, is het feit dat de woningcorporaties natuurlijk nog steeds een hele forse uh, heffing hebben. Mm -hmm. uit de, die moet opgebracht worden uit de huur. Nou, de huur wordt langzamer verhoogd dan uh, uh, toegezegd was, of dat aangegeven was in het regeerakkoord. Dat betekent dat ook langzamer dat geld geïnt wordt. Maar dat betekent nog steeds niet... dat de woningcorporaties fors kunnen investeren. Dat kunnen ze niet. Omdat er aan alle kanten wordt getrokken. Enerzijds die verhuurdersheffing. Dus er wordt, als het ware datgene wat binnenkomt... moet je doorsluizen, zeg ik dat maar even eenvoudig. Ja. En ook de huren zijn, worden minder verhoogd. Dat is voor de huurders zelf natuurlijk uh, een prettige bijkomstigheid. Maar uiteindelijk moeten we toch, uh, moeten toch opgebracht worden. Ja. Dus ik voorzie toch nog wel een aantal problemen... Met name uh, richting de woningcorporaties. En dat is jammer, want ze hebben een derde van onze uh, woningvoorraad is in hun bezit. En dat voor, die, voorraad, die woningvoorraad moet ze natuurlijk wel goed kunnen onderhouden. Hebt u eigenlijk nog veel contact met de ministers in de, de twee kabinetten waarin u ook uh, vertegenwoordigd was? Nou nee, veel niet. Je bent geen deel van het geheel. Maar daar waar je een bijdrage kan leveren of een advies kan, kan geven. of ervoor wordt gevraagd hè, voor bepaalde uh, projecten. Om het zo maar te zeggen, dat heb ik laatstelijk afgelopen twee jaar gedaan. Uh, op het onderwerp uitvoerende regionale uitvoeringsdiensten... waar de omgevingswetgevingen en datgene wat er op vergunningverlening... Toezicht en handhaving voor bouw, ruimtelijke ordening en milieu aan de orde was... heb ik uh, een bijdrage aan geleverd eraan getrokken... zodat die opzet uh, versneld en goed van de grond kwam... samen met de vertegenwoordigers van de gemeente en de provincie. En dat is dan natuurlijk heel leuk werk om te doen. Ja. En ik mag nu uh, voorzitter zijn van een, uh, een commissie... die uh, vanuit de gemeentelijke aansturing, zoals dat mooi in het regeerakkoord heet... kijkt naar datgene wat we dat samen door de woningcorporaties... en samen met de gemeente ook kan worden geraakt. Realiseert. Dat zijn natuurlijk gewoon leuke onderwerpen. Ja. Dan stap je er eigenlijk weer zo in. Uh, maar dat zit er uh, met alle respect dan tegenaan. Echt de politiek, de politieke arena weer instappen. Dat, dat zult u denk ik niet meer doen. Nee, nee nee, nee, nee. Nee hoor, nee, ik, ik vond het een ontzettend leuke tijd. Ik heb er zeer van genoten. En uh, ook een bijdrage kunnen leveren. Ook op het terrein van ruimtelijke ordening. Uh, op het terrein van de woningcorporaties en de woningmarkt. Maar uh, uh, ja, er zijn nu weer anderen aan, aan zet. En dat is ook goed. Ja, zo is het. Uh, dank dat u met ons wilde praten. En uh, ik wens u uh, succes met alles wat u doet. En graag gedaan en u ook. Dank Tot u ziens. wel, Sabina Dekker. Was dat. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, ook deze maand zijn er weer veel meer faillissementen dan in dezelfde periode vorig jaar. Onze verslaggever Maarten Bleumers wil deze week daarom alles weten over het beroep van curator. Maarten, waar ben je nu precies? Ik sta nu boven de golven. Ik loop over de planken van de pier in Scheveningen. Misschien wel het bekendste gebouw in Nederland nu dat failliet is. Dat wil zeggen het, de eigenaar van de valk. Ooit de pier gekocht voor heel weinig geld. Nou, nu is het geheel failliet verklaard en zal curator Mark Udink moeten zorgen dat een en ander netjes wordt afgehandeld. Maar wat, wat, wat doet zo'n man nou precies? Ik dacht, eerlijk gezegd, dat zo iemand gewoon erop lette... dat alle regeltjes goed werden nageleefd... en dat de financiën een beetje goed werden afgehandeld. Maar zo iemand heeft veel meer te doen. En ik ben benieuwd wat eigenlijk. Mag jullie heel kort even wat vragen? Ja, jullie lopen hier op de pier. Ja. Waar ik nou benieuwd naar ben... op het moment dat er iets failliet gaat, wordt er een curator aangesteld. Wie kan mij... Ja, oh, oh zegt meneer Jura? Ja, ja. Wie kan mij vertellen, wat doet een, een curator? Dat, dat weet jij, van. ja. Oh, u bent rechtsgeleerde? Nee, helemaal niet. We hebben een onderneming en dan gebeuren er wel eens wat met leveranciers en dat soort dingen allemaal. Dus ja, die, dan komen je er wel eens mee te maken met de curators en visiementen ja. en dat soort zaken. Wat doet, wat doet zo iemand? Ja, die neemt de boel over en die regelt de rest, zeg maar. De rest? De rest. De... Dat is heel veel. Dat is heel veel en ik denk ook dat is zo iemand een soort spin in een web. Mm, ja, misschien wel. Als, als ik dat hoor, want u komt kennelijk uit het bedrijfsleven. Um, een curator heeft dus met, nou, bijvoorbeeld dan met een bedrijf te maken, maar met. Uh, Bank. Financiën, met de bank, precies. Sure. Uh, uh, uh, Overheid, belasting, Overheid, Noem we het Kijk, maar op. Ja. <laughs> niet een heel eenzijdig beroep volgens nee, mij, dat curator. Ook niet. Nee, nee, zeker, nee, niet, nee. Uh, zeker niet in dit verhaal. Okay. Nee. Nee. Ga lekker verder genieten van dan de dan zon. Dank jullie wel. Ja. Ik ga deze week uh, op zoek naar het, het, wat het nou precies inhoudt curator zijn. Uh, ik ga dat doen met Mark Udink. Hij is de curator van deze pier van Scheveningen... Is hij inderdaad een spin in de web? Uh, kan hij nog wat potjes breken? Wat moet hij nou precies doen? Ik ben er heel benieuwd naar. Nou, wij ook. Elke dag rond dit tijdstip dus een bijdrage van verslaggever Maarten Bleumers. Zometeen is het Stand nl. Het is goed dat vakbondsleden worden voorgetrokken bij cao-onderhandelingen. Dat is de stelling. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Maar eerst het laatste nieuws. Hier is Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De VN heeft een lijst van namen van hooggeplaatste Syriërs die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Ook legereenheden die oorlogsmisdaden hebben gepleegd zijn geïdentificeerd, heeft een VN-onderzoekscommissie bekendgemaakt. De commissie stelt dat het strafhof onmiddellijk kan beginnen met een onderzoek naar Syrische oorlogsmisdadigers en roept de VN-veiligheidsraad op tot actie. Het vlees dat in Zweden uit de handel werd gehaald vanwege de coli bacterie komt van een bedrijf in Enschede. Het gaat om vleesleverancier Beimer. Vorige maand werden in Zweden twee kinderen ziek... nadat ze een hamburger hadden gegeten die niet gaar was. Uit onderzoek bleek dat het vlees beswet was met de EHEC-bacterie. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima... brengen hun eerste staatsbezoek aan Duitsland... van 3 tot en met 6 juni. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat het om een kennismakingsbezoek. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. Stand.nl Jurgen van den Berg. Werknemers die lid zijn van de vakbond, die moeten worden voorgetrokken... ten opzichte van hun collega's die geen lid zijn. Dat zeggen FNV-bondgenoten en de Unie. Die hebben daar afspraken over gemaakt met nu twee bedrijven. Vakbondsleden krijgen daar voordeeltjes. Bijvoorbeeld een extra studiedag. En dat allemaal op kosten van de vakbond. En dat is nog maar het begin, zeggen de bonden. Is het voortrekken van leden een goede manier om de vakbond een nieuw leven in te blazen? Of moet de vakbond op een gelijkwaardige manier opkomen voor alle werknemers? Ik praat erover met Henk van der Kolk, die is voorzitter van FNV Bondgenoten hier bij ons in de studio. Hartelijk welkom. Uh, drie keuzes aan het begin, meneer van der Kolk. U bent al eens vaker geweest, u kent het klappen van de zweep. Uh, maar alleen maar kort antwoord, ja of nee. Alle werknemers zijn voor de FNV gelijk. Ja. Vakbondsleden moeten meer verdienen dan collega's die geen lid zijn. Ja. De traditionele vakbond heeft zijn beste tijd gehad. Mm, ja. Nou, daar moest u wel lang over nadenken. Uh, de mag, zometeen mag het allemaal uh, verder gepreciseerd worden. Uh, en zeker als we gaan praten over de stelling. Maar ik roep onze luisteraars ook op om uh, daar even op te reageren. Het is goed dat vakbondsleden worden voorgetrokken bij cao-onderhandelingen. Bent u daarmee eens of oneens? SOS staat naar 70-70 kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Zegt u eens of oneens tegen de stelling? Uh, ja, ik vind dat vakbondsleden natuurlijk inderdaad bevoordeeld moeten worden. Ja, dus, uh, dus eens. Dat is eens. Maar leg eens uit waarom. Nou kijk, vakbondsleden betalen geld aan de vakbond... om de belangenbehartiging te doen, CO's af te sluiten, sociale plannen. En daar profiteren ook de mensen van die niet lid zijn. Dus die kunnen rustig inderdaad achterover zitten... en de portemonnee dicht houden en vervolgens denken... nou ja, alles wat mijn collega vakbondsleed uit het vuur sleept... nou, profiteer ik van, daar hoef ik niks voor te betalen. Dat is free riders gedrag als je het netjes wilt formuleren. Ja. Wij vinden dat eerlijk gezegd niet kunnen. Ja, maar het is van alle tijden dit toch? Het is van alle tijden, uh, dat is waar. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat het een onderwerp is... wat elke keer weer opnieuw terugkeert. En we hebben al een uh, lange tijd geleden ervoor gepleit... dat weliswaar wij ook vinden vrijheid van vakbondslidmaatschap. Iedereen moet kiezen. Maar ja, dat deze ongelijkheid weggewerkt moet worden... dat zou ook bijvoorbeeld kunnen via de fiscus. En daar bedoel ik dus mee te zeggen van dat je op een bepaald moment kunt gaan regelen... dat via de fiscus mensen die niet lid zijn, gewoon meebetalen aan het vakbondswerk. Ja. Hoe, hoe zou je die werknemers moeten voortrekken? Dit voorbeeld hebben we net gegeven, ja. die studiedag. Hè? Maar ja. Ja, is, is dat nou wat, dat ze massaal lid worden van de vakbond? Denk nee, van. dat is ook niet zo. Ik denk ook inderdaad van dat uiteindelijk als het dan weer gaat over de vraag van... Uh, waarmee werf je nou inderdaad leden? Dan moet je het niet in ieder geval focussen op het feit van... kan ik inderdaad een voordeeltje hier links en rechts in Albers voorwaarden doen? Dan gaat het toch om het feit of je onderscheidend genoeg kunt zijn... en mensen ervan kunnen overtuigen dat lidmaatschap echt noodzakelijk is... om uiteindelijk samen sterk te staan en dus ook uiteindelijk voor iedereen, voor alle werknemers... beter arbeidsvoorwaarden af te spreken. Uh, uiteraard is natuurlijk ook de individuele dienstverlening... van groot belang uh, voor mensen om lid te worden van een vakbond. Maar die combinatie moet overtuigend genoeg zijn in eerste instantie. Echter, het feit op zich dat niet-vakbondsleden niet hoeven te betalen... en toch de voordelen krijgen in de collectieve sfeer... ja, dat steekt wel. Het steekt ook echt op de werkvloer. En wij zeggen dan, nou, dan vinden we... dat we bij bepaalde arbeidsvoorwaarden... dat kan dus bijvoorbeeld bij opleidingen, bij scholing zijn... Bij sociale plannen soms ook wel als het gaat over een, euh, nou ja, een extra vergoeding. dat we dan vakbondsleden voortrekken. En overigens, ons stelsel van arbeidsvoorwaarden, overleg, onze CAO's is ook zo ingebed. dat uiteindelijk wij geen onderscheid maken ten principale. tussen leden en niet-leden. En uh, bijvoorbeeld als wij CO's afsluiten in de metaal of de schoonmaak. Ja, als wij willen die voor alle werknemers gelden. Ja, dan worden afspraken die specifiek voor vakbondsleden zijn. Die worden ook niet van toepassing verklaard op uh, al die andere werknemers. Uh, maar even gewoon de ideale wereld. Ja. Hè? Dan gaat u straks onderhandelen ja. vanuit FNV-bondgenoten. Ja. Met, nou maakt niet uit wie. Uh, uh, en dan uh, zegt u uh, dus van nou, tot hier uh, de percentages voor uh, vakbondsleden. En die andere mensen die moeten daar een procentje nog onder zitten. Nee, wij vinden niet dat we op in ieder geval op de primaire lonen... Uh, primaire arbeidsvoorwaarden, zoals dus lonen, sociale verzekeringen, pensioenen... moet je dat onderscheid gaan maken. Dan krijg je dus twee soorten werknemers. Uh, dan krijg je ook concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Uh, nou, dat zal ongetwijfeld erop ook toe leiden dat werkgevers dan... gaan uh, tussen steeds discrimineren, vakbondslid is duurder dan niet-lid. Nou, dat die, weet die ik wel. We niet. Kijk we even niet. naar de ruime arbeidsmarkt ja. nu. Respectievelijk, en dat is uh, onverkwikkelijker... dat er druk op mensen gezet zou worden om... Uh, als ze al lid zouden zijn, om dan maar het lidmaatschap op te zetten, ja. om straffen van het feit, ik verlies mijn baan. Maar dat is iets anders dan dat het uh, rechtvaardig is zoals het nu geregeld is. Integendeel, want nogmaals, leden betalen ervoor... en niet-leden profiteren, ja. die betalen er niet voor. Maar dat punt wordt u net aanleid. Dat wordt door de werkgeversvereniging AWV en ook aangevoerd. Hè, van, uh, daarom is het niet goed. Uh, uh, die zeggen van, uh, uh, bonden zouden dus uh, dan voor alle werknemers moeten spreken. Ook zou het risico bestaan dat bedrijven, vakbondsleden niet meer aannemen... omdat die duurder zijn dan niet-leden. Nou, ja, nou ja, daarmee geef ik al aan van dat dat risico er is. Aan de andere kant, werkgevers hebben er ongelooflijk veel belang bij. dat de vakbonden ook arbeidsvoorwaarden afspreken voor niet-leden. Dat zeggen ze ook met zoveel woorden, want dat betekent dat ze dan van heel veel ellende af zijn. Eén keer een CEO, geldt het voor iedereen. Koop je ook arbeidsrust mee. Je hoeft niet met iedereen apart onderhandelingen te voeren over de arbeidsvoorwaarden. Die hebben er grote voordelen van. Uh, tot nu toe hebben we dat een beetje opgelost. door de werkgevers daarvoor uh, mee te laten betalen. Maar dat is maar bij een aantal bedrijven en een aantal sectoren. Dat is niet voor iedereen zo. 17,50 per werknemer geloof Per werknemer per jaar. En uh, het dekt niet alle kosten. Uh, belangen na niet. En het zou dus vele malen uh, gelukkiger zijn. Als langs een andere weg dat geregeld wordt. En nogmaals, werkgevers hebben hier dus inderdaad een groot belang bij. Dat er sterke vakbonden zijn. Dat die arbeidsvoorwaarden afspreken. En dus, ja, ik snap dit inderdaad, deze argumentatie. Um, aan de andere kant denk ik, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik zou ook wel eigenlijk willen dat werkgevers even mm. wat harder ons steunen om dan uiteindelijk die ongelijkheid tussen leden en niet-leden... om die dan weg te ja, werken. Want dat doen ze niet, hè? VNO, nee. NCW, MKB Nederland, die zeggen allebei van... Uh, ja, dat is eigenlijk sociaal onwenselijk... en ook praktisch onuitvoerbaar, zeggen ja. zij. Ja, dat is natuurlijk on ontzettend... Uh, dat, is een, dat laatste is inderdaad uh, volstrekt een flauwekul. Waar een is is een weg. Uh, het is net inderdaad... Uh, uh, hoe je het inderdaad regelt, ik heb al eens gezegd, er zijn wel eens uh, suggesties geweest van in de afgelopen jaren van nou, laat het dan via de fiscus lopen. Uh -huh. Want waarom zou dat dan zo zijn? Nou ja, als wij in Nederland zeggen wij willen arbeidsvoorwaarden afspreken voor iedereen, lid of geen lid. Dan is het zo geregeld dat de overheid die arbeidsvoorwaarden algemeen verbindend verklaart. Voor iedereen in een sector. Uh, dus die overheid heeft er ook grote belangen bij. Die heeft maatschappelijke doelen waarvan zij vinden dat wij dat moeten afspreken in CAO's... of het nou bestrijding van de werkloosheid gaat of iets anders. Nou, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je een regeling treft... waarbij dan uiteindelijk, uh, via een fiscale maatregel... Uh, in feite eigenlijk bij de niet-leden uh, geld wordt weggehaald... wat dan doorgesluist wordt naar de bonden. Nou, het, het is natuurlijk ook een kwestie van de bonden zelf. Hè, want we hadden het net even over de ouderwetse vakbond. U moest heel lang nadenken toen u uiteindelijk ja zei op de vraag... De traditionele oh, vakbond... Dat viel wel mee hoor, twee seconden. Nou, langer dan ik dacht eigenlijk. De traditionele vakbond heeft zijn beste tijd... En u zei uiteindelijk ja. ja. Um, dit, dit zijn natuurlijk nieuwe manieren om, om, uh, om die leden bij die vakken te krijgen. Want dat, dat, dat, dat, dat houdt niet over natuurlijk op het moment. Nou, op dit moment hebben we natuurlijk een probleem. Om met name jonge mensen ja. aan ons te binden verbinden. Nou, een van de oorzaken daarvan is de geweldige flexibilisering op de arbeidsmarkt. Waar mensen van het ene tijdelijke naar het andere tijdelijke contract hollen. Uh, overigens heb ik te maken met een geweldige arbeidsmigratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er zijn delen van het land, kijk, in werkt werken alleen maar buitenlanders. Die zitten... Alma tijdelijk. Uh, handhaving is een probleem. Met andere woorden, dit zijn mensen die heel lastig te bereiken zijn. Maar dus juist, dat, is, dat, is, dat is absoluut een issue. Maar die eerste categorie juist, he, ja. die mensen die dus uh, b, uh, nou, korte contracten hebben... Ja. ZZP'ers worden vaak genoemd, he, die ervoor ja. kiezen om alleen uh, te, te staan... Uh, die zeggen van die, die bonden, daar herkennen we ons niet meer in. Ja, en volgens mij is het grote probleem daarbij dat we wel heel veel doen voor die mensen. Maar dat we het niet in, in onvoldoende mate zichtbaar kunnen maken. In ieder geval zodanig dat mensen zeggen, nou dan moeten we toch maar lid van die bond worden. En daar moeten wij vernieuwen. Daar zijn we ook nadrukkelijk mee bezig binnen de FNV. De FNV in beweging. Dus zeker, uh, ik ga eigenlijk niet zeggen van nou het ligt bij een ander. Wij moeten daarin vernieuwen. Waarom ik aarzelde heeft iets te maken met het feit van, ja, maar waar gaat het nu in essentie om? In essentie gaat het nog steeds om het feit dat wij goede arbeidsvoorwaarden willen afspreken. En dat kan alleen als je je collectief verenigt. Of je nou flexwerker bent of vaste werknemer, dat maakt niet uit. Dat geldt ja. zelfs ook voor een zelfstandige. Een zelfstandige, tja, zeker in de huidige economische situatie... je mag blij zijn in dat je een opdracht hebt. Dus collectief verenigen, collectieve belangenbehartiging, collectieve arbeidsvoorwaarden zijn nog steeds belangrijk. Dat is een stukje traditie. Die kracht moet je niet weggooien. Nee. Uh, toch hè? Ik, nou, ik laat me even in eigen huis kijken. Ik, ik ging vanmorgen bij mijn redactie even rondvragen wie ze nou lid van de NVJ dus de, de vakbond van journalisten. Ja. Uh, er ging één vinger omhoog. En dat was nog ook van een oude man die. Al ja, heel lang zit. Maar die natuurlijk inderdaad uh, jong van binnen was en zo. Nee, nee maar ik bedoel. Dat, dat ja, toch... Oké, okay, ik zal het mijn collega's in ieder geval van de NVM melden. van jongens, jullie <laughs> hebben ook nog een van jullie. Nee, nee, te maar winnen. goed, maar dat, is, maar dat, dat is toch wat je veel meer hoort. we gemiddelde ja. verjaardag vragen. En ik bedoel inderdaad, mensen nee, maar worden, ik, worden Ik ga ook niet inderdaad ontkennen dat dat hun probleem is. En daarom zeg ik ook zelf jongens, het hens aan dek. vernieuwing is absoluut noodzakelijk. Ja, maar en maar mensen, vernieuwing... mensen hebben ook geen idee van wat die vakbonden dan allemaal doet En die zien ook vooral nu de laatste berichten dat ze vooral met elkaar uh, verduren lopen. Ja, nou ja, goede keer, dat we het daar nu even niet over hebben, want daarvan heb ik zoiets van... van nou ja, dat is ook een beetje een hype geworden, want van, dat is oneenigheid, onenigheid. Dus lekker ruzie, lekker inderdaad er even in stoken. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje onzin. We zijn in verandering, dat geeft wrijving. Desalniettemin, die verandering heeft alles te maken... juist met het feit dat we nieuwe mensen aan ons binden en willen verbinden. En dat klopt, daar hebben wij inderdaad nog iets uit te leggen. En meer dan iets alleen uit te leggen, het gaat ook om de manier... waarop je uh, ermee omgaat, het gaat natuurlijk om de inzet van social media wat op dit moment gewoon toch het communicatiemiddel is. Maar ja, dan nog. Dan nog geld. vakbondslidmaatschap kost wat. Mm. En daar zit een deel van de kosten wordt gemaakt... voor collectieve belangenbehartiging. En als dan een werknemer heden ten dagen een beetje zakelijk om zich heen kijkt... dan denk je, nou weet je, die CEO die krijg ik toch wel... En dan kan ik inderdaad hmm. bij een bijstand verzekeren, voor de rest kan ik goedkoper uit. Dat moet ten fundamenten ja. wel veranderen. Maar het kan ook zo zijn dat, dat men vindt uh, dat vakbonden gewoon te weinig bereikt hebben de afgelopen tijd, misschien, en daarom geen lid worden. Dat is ook wat uh, hoogleraar in Tilburg zeggen. Uh, vakbonden trekken zo weinig leden dat hun invloed steeds beperkter is. Dus het is eigenlijk een vicieuze cirkel. Ja, maar dat laatste, uh, dat laatste, dat klopt. Dat op termijn natuurlijk dat op geld, geld doet. Dat kan je natuurlijk inderdaad zien. In hoe, een minder een nee, bedrijven. hoe minder nemen komen, minder serieus luisteren. genomen wordt. Zolang, uh, nou ja, kijk, weet je, uh, op dit moment is het nog steeds zo... dat we ongelooflijk serieus genomen worden. Want elke dag wordt er over ons geschreven. En vandaag zag ik weer in het financieel Dagblad een Artikel... dat iedereen zich toch zo vreselijk veel zorgen maakt over die FNV. En dat het toch zo belangrijk is dat er een sociaal akkoord wordt gesloten. En dat is die FNV toch zo ongelooflijk voor nodig. Dan denk ik, dat valt nog wel mee. En bovendien laten we niet vergeten... De FNV heeft pak en beet 1,2 miljoen leden nog steeds. 1,2 miljoen, welke organisatie in Nederland kan dat zeggen? Uh, dus wat dat betreft valt het nog wel mee. Maar zeker, wij moeten vernieuwen, veranderen. We moeten nieuwe, jonge uh, doelgroepen moeten wij aan ons binden en verbinden. En die moeten zich realiseren dat de zon inderdaad voor niks opgaat... maar de rest van het leven niet en wat kost. En dat de vakbond ook iets is van henzelf. En niet alleen maar moeten kijken naar, uh, ik zal maar zeggen... datgene wat ze in de krant lezen, maar is iets wat je zelf bent. Samen met elkaar kan je sterk maken... Ja, ik zou eens willen denken van. Ik zou eens willen zeggen. Met name hier inderdaad. Bij de omroep... bij de publieke omroep. En hou op met het gezeur en ga klagen over die vakbonden. Ja. Euh, word lid. En zorg er dan voor inderdaad dat het anders gaat, ja. uh, gaat lopen. We rekenen het zo even af uh, na afloop. Ik begrijp het. Uh, want het lijkt me een reclamespot. Uh, de, de vakbonden zijn uh, ooit akkoord gaan. Zegt Henky, Die reageert uh, via onze website. Uh, zijn ook akkoord gaan met zaken als nul-urencontracten. Tijdelijke contracten. Flexibilisering van arbeids. Enzovoorts. Enzovoorts. Uh, vaste arbeidscontracten bestaan nauwelijks meer. Zeker niet voor jongeren. Geen voor hen is er dan ook geen enkele reden om lid te worden van een vakbond. Ja, juist mee? voor flexcontracten is een flex. Mensen met een flexcontract laten we ze vooral niet anoniem maken. Is een ongelooflijke reden om juist wel lid te worden. Want uh, veel van de ook verbeteringen en de veranderingen van de afgelopen jaren... die hebben wij bewerkstelligd. En wij hebben op dit moment ook één prioriteit in onze eigen agenda... zowel in de bedrijven als in Den Haag. Dat is verbetering van de mensen met een flexcontract. En dan niet alleen om flexcontracten de wereld uit te helpen... maar er ook voor te zorgen dat mensen die op een flexcontract... een tijdelijk contract binnenkomen... dat die op een bepaald moment door kunnen groeien naar een goede baan. En uh, ik realiseer me wel dat heel veel van... het zijn vooral jongeren die net op de arbeidsmarkt komen... dat die gewoon niet op de een of andere manier in aanraking komen... met wat die bond doet, met wat die bond wil. Er valt nog veel te verbeteren. Uh, ben ik er ook heilig van overtuigd. Eerlijkheid gebied tegelijkertijd ook te zeggen. Uh, van dat op het moment dat wij op de bres springen voor deze mensen... dat dat dan vaak weer inderdaad wordt afgedaan als van... daar heb je die vakbond weer, die moet weer zo nodig meer... Uh, terwijl tegelijkertijd nu aan ons gevraagd wordt, wil die ook nog even om een paar andere dossiers inleveren? Ja. Nou, dat gaat hem natuurlijk niet worden. Uh, iemand zegt hier, ik heb nog nooit gehoord, dat een, die is trouwens eens met de stelling, ik heb nog nooit gehoord dat een uh, niet-lid een loonsverhoging of vrije dagen heeft geweigerd, omdat hij geen lid was. Niet betalen, maar wel profiteren. Ja. Nou, die staat aan uw kant. Die is, staat inderdaad aan onze kant en ik zeg er ook tegelijkertijd bij, uh, arbeidsvoorwaarden, collectieve arbeidsvoorwaarden worden vaak ook afgedwongen, uh, met, uh, met collectieve acties. Die duurt meestal kort, maar vakbondsleden... Uh, die gaan dan in actie, die krijgen een stakingsuitkering. Dat is minder dan het loon uh, waar ze recht op hebben. Ja, en dan... Uh, het niet-lid werkt voor vrolijk door voor hetzelfde loon. En dat wil dus ook zeggen dat vakbondsleden... ja, die haalden kastanjes uit het vuur. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Van der Kolk. U blijft meeluisteren. Ja. Voorzitter, is die van de FNV Bondgenoten. Uh, op onze site wordt al veel gestemd. Uh, ruim 1100, bijna 1200 mensen intussen. Uh, het is goed dat vakbondsleden worden voorgetrokken bij CAO-onderhandelingen. 46% is het eens, 54% is het oneens met die stelling. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Roeloos en Hilde. Uh, ik ben het oneens met de stelling, tenminste als ik de berichten goed begrepen heb... namelijk dat het ten koste gaat van de werkgever. Uh, en ik, ik, heb, ik krijg het gevoel van, het is nog één stapje... En we komen bij Amerikaanse toestanden dat je alleen een baan krijgt als je lid bent van een vakbond. En dat wilt u hier in Nederland zeker niet? Dat wil ik hier in Nederland zeker niet. Nee. nee. Nou, dan gaan we zo meteen doorspelen aan meneer Van der Kolk, die gaat daarop reageren. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met Jan Bogers. Ik ben uh, voor de stelling. Uh, eigenlijk zou iedereen lid moeten zijn, iedere werknemer zou lid moeten zijn van een vakbond. En de vakbonden komen op voor de belangen van de werknemers. Alle werkgevers zijn georganiseerd, dus het ligt vrij logisch voor de hand dat alle werknemers zich ook organiseren. Punt, duidelijk. Dank u, Stand.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen van den Berg. Uh, u spreekt met uh, mevrouw Hoogduin uit Leidschendam en ik ben tegen de stelling... En waarom? Uh, nou, ik zal u vertellen, ik uh, heb zelf bij de Cabo gewerkt en daar uh, waren wij verplicht lid. Ja. Dat hebben ze later gelukkig wel opgeheven, want wij wilden dat geen van allen. En, maar nou komt het ook nog, ik had recht op enige jaren pensioen en dat krijg ik niet. Oh. Ik heb daar werk van gemaakt, maar nee hoor. Nou, wat zegt meneer Van der Kolk daarvan? Ja. Zou die voor mij op de bres willen springen? Het is eigenlijk niet de bedoeling, mevrouw Hoogden... dat we hier allerlei uh, persoonlijke zaken ja, gaan... goed, ik zeg het. Maar, maar ik ben dus tegen de, de, de stelling. Want je ja. hebt ook werknemers die heel veel beter uh, werk afleveren... dan vakbondsleden. En die zouden dan eerder ook mat. En ik vind dus dat uh, het is het afdwingen van een lidmaatschap... en dan krijg je inderdaad, wat uh, een voorganger zei, Amerikaanse ja, toestanden... Ja, ja. Um, um, um, meneer Van der Kool heeft uw naam genoteerd. Hij gaat even uitzoeken hoe dat zit met die uh, pensioentoestanden. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Chris van uit Breda. Dag Chris, zeg maar. Ik, uh, ik ben het mee eens met de stelling. Ik uh, ben al uh, 20 jaar lid geweest van de Uniblp. Daarna de nu 21 jaar lid van uh, de AFVKO. En ik zeg gewoon zo: wij betalen maar, wij doen maar, maar iedereen profiteert mee. Ja. En nu is er eindelijk eens een puntje. ...waar dat uh, vakbondsleden een voordeeltje gaan krijgen. En, en, en levert dat op de werkvloer ook, ook scheef gezicht op? Dat je zeg maar, van jou naar de, naar de andere collega's toe, die geen lid zijn? Mm, dat verwacht ik van wel. Dat dat uh, mogelijk kan zijn. Ja, maar er wordt er maar wel van, over gesproken ook op de, de werkvloer? Dat kan wel. Ja, daar is uh, wel eens een gesprek over, ja. En dan zeg ik van ja, maar dan moet je van, lid van de vakbond worden. Ja. Ja, nou ja duidelijk. Dankjewel. je wel. goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Deze mevrouw in Leidscham dan maakt het wel bond, vond ik. Ze is niet eens met de stelling en uh, riep meteen even de hulp van meneer van der Kool in. <laughs> ja. ja, ja, ja. Ach, opportunisme is ons allemaal niet vreemd natuurlijk, hè? Deze mevrouw is een gezonde belangenbehartiger van haar eigen belangen. Wat is uw mening? Even kijken, ik ben, ben uiteindelijk toch tegen de stelling. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. De, de vakbonden ook FNV hebben last van uh, teruglopende ledenaantallen. En dit is ook weer iets om hun uh, eigen ledenaantallen mee op te vijzelen. Maar het draait wel een beetje in, vind ik, tegen het principe van uh, de vakbond tot nu toe. En dat is toch het behartigen van het algemeen belang. En ik kan me voorstellen dat men zich stoort aan uh, freeriders. Mensen die dan meeliften op uh, het werk van anderen. Maar ik denk toch dat het veel mensen tegen de borst stuit. En ik kan me ook voorstellen dat... Dit zich wellicht tegen de FNV keert. Want die weet, komt er binnenkort een nieuwe vakbond. die dus het onderscheid niet meer maakt. En dan ja, krijg je weer verschillende vakbonden, et cetera. Hmm. Dus ik wil ook een beetje spelen met vuur door de FNV. Ja, precies. De, de vakbonden onderling moeten natuurlijk ook allemaal nog op één lijn zien te komen. Daar gaan we van de kolk zo nog eens even voorleggen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, ben ik nu aan de beurt? Ja hoor. Nou, ik ben dus zelf uh, ex-vakbondbestuurder. landelijk groepbestuur Sociale Verzekering FNV geweest in de tijd. Ik ben tegen de stelling omdat ik altijd de belangen van werknemers heb willen behartigen. En werkgevers zijn keurig georganiseerd, niks mis mee. En dat zou je dus, ja, als mensen op basis van vrijwilligheid niet afgedwongen... ...jij moet lid worden, anders krijg je geen baan. Wat er net opgemerkt werd, die Amerikaanse toestanden, accepteer ik niet. Ja. We hebben drie vakbonden in Nederland. Die zijn even clean en even netjes in de behandeling van mensen. Die staan voor de mensen. Ik heb er ook altijd voor gestaan, gekozen door de mensen. En niet of iemand dit of dat of zus zo, of zomaar in dit land is. Een meneer die heeft in de tijd uh, zijn premierschap gekregen door te stellen van, iedere hak, welkom de Nederlander, ik krijg voor mijn duizend euro. Nou, ja, misschien dat nou de vakvereniging daarvoor in moet springen met de werkgever samen, maar dat lijkt me niet de bedoeling. Hmm. Uh, dit is leden kopen. Dit moet niet. Je moet dus zodanig voor de mensen zijn dat je kan zeggen, nou, als ik lid van die vakvereniging ben, dan hoef ik mij om die werkgever niet druk te maken, want die wordt wel in een gewoon ja. overleg betrokken door ja. de vakbond. Ja. Je moet, en dan je, dan moet je, je kiezen het... waar je bij hoort. Of je nou op geloofsovertuiging, of links, of rechts, of midden. Uh, ik heb altijd samen ook met de blub, zoals men die noemde... de Unie-BLAP, die werd aan DNG... dan toegesproken door dus sommige figuren... die ultra links waren, heel goed ja. kunnen spreken... en heel goed mee kunnen werken. Ja. En dat hoort ook zo, dat ja. poldermodel... Ja. van Wim, hè, onze ja. grote leider in de tijd. Ja. De, dat poldermodel, dat moeten we wel nastreven. Ja. Met elkaar. En die regering, ja, uh, wat doet die regering ja. eigenlijk voor ons? Ja. U bent de praten nog niet verleerd, hoor ik al. Nou, ik heb altijd goed kunnen praten. Nou, ja, en dat hoor kunnen ik. Dat heb ik in militaire dienst ook wel geleerd. En dan praten ja. ik ook met de mensen. Ja. En dan kun je ja. ze motiveren. Ja. Da en dat jouw... moet je nu ook doen. Je oh. moet mensen ja. motiveren om samen uit die ellende van die banken... en hun zetbaas ja. ja. in ja. ja. de regering te komen. Het punt is duidelijk, meneer. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja, mevrouw. Goedemiddag. Ik wil even reageren. Ik vind het helemaal niet raar als die vakbond die kopen geen leden. Mijn man wordt straks 80 en die is al van zijn 14e jaar af lid. En die heeft altijd zijn contributie betaald. Dus ergens vind ik mensen die geen lid van de bond zijn, die mogen best wel wat voor betalen. Want voor hun wordt ook die CAO vastgesteld. Dus dat vind ik. Ik vind het heel reëel als dat hoor, ze gaan varen. Dank u wel. Stampen goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Meneer Van den Berg en de heer Van der Kolk, goedemiddag. Uh, oh ja. U spreekt met Gere de, de Bruin uit Eelde. Ik, uh, ik ben ervoor uh, dat er wat meer voor vakmansleden wordt gedaan. Michel wordt 52 jaar lid en ik heb mijn, mijn hele leven uh, wilde en dat er niet leden mee kunnen liften... Uh, met, met de leden die de contributie betalen. Ik vind, ik vind het gewoon schandalig dat, dat ze dat uh, durven te doen. En, dan ze, en kunnen ze ook nog wat zeggen van... Uh, kijk, we hebben er weer wat bijgekregen. We hebben er nog, nog geen flikker aan gedaan. Wow. Oké, okay, en... uh, dus u bent het uh, eens met de stelling. Dank u wel. goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Ja, hallo, met... Ja? Ben ik in beeld? Ja. Oh, ik zeg mijn huiding en Sellingen. Uh, ik had ze pas al gebeld, ik ben helemaal met het standpunt eens, wat er dus gelanceerd is, want ik vind ook dat als mensen heel lid zijn, dan maken ze gebruik of misbruik van de, de aanwezigheid van vakbonden. <lacht> ik heb zelf alle CO's op, op, op, op zeg maar bevechten. Dat was voor daar. En uh, nou, dan, dan ben je daar dagen mee bezig en je doet je best. En als je dan weer. Uh, op je werkplaats gewoon zeggen, nou bedankt. Maar de mensen die dus uh, geen zijn, die zeggen, niet bedankt, maar die nemen het wel het einde van de maal in het loonzakje ja, mee. Ja, ja. <laughs> nou, dat is, dat, is, dat is precies de reden waarom de bonden hier dus meekomen. Dank u wel voor het bellen. Uh, we gaan snel terug naar Henk van der Kolk, voorzitter van de FNV Bondgenoten. Heeft meegeluisterd. Nou ja, dit laatste spreekt u aan, want dit is, dit is precies wat u uh, de hele tijd ook benoemt. Ja, dat klopt. Wat vond u verder van de reacties? Nou ja, ze zijn wisselend. Uh, Variën van, ja, hoor eens even, um, ik wil niet verplicht worden lid van de vakbond te worden. Uh, Amerikaanse toestanden, Amerikaanse zijn bang toestanden. Voor? ja. Nou ja, dat lijkt me eerlijk gezegd volstrekt niet aan de orde. Want in Amerika is het verhaal van, je mag al pas als vakbond daar uh, overleg voeren als je inderdaad de meerderheid van de werknemers achter je verenigd hebt. En dan heb je ook meteen een monopoliepositie. Nou, dat is hier niet aan de orde, volstrekt niet aan de orde. Maar goed, uh, vrijheid van vakvereniging wil ik ook niet inderdaad de discussie stellen in die zin dat iedereen inderdaad de vrijheid moet hebben om lid te worden of niet lid te worden. Maar hier gaat het dan om de vraag. Wie betaalt dan voor de arbeidsvoorwaarden die de bonden... ten algemene nutte voor alle werknemers afspreken... wat we heel belangrijk in dit land vinden? Dat is het algemeen belang, zoals iemand ook zei. Ja. Dan, zeggen wij, dan vinden wij dat er aan meebetaald moet worden. En dat kan je op alle mogelijke manieren regelen. En het zou niet raar zijn als dan ook de niet-georganiseerde, de niet-leden... daar op een bepaalde manier mee betalen. Maar die oude, uh, uh, oude vakbondsmeneer, die zei van... Uh, uh, je, daar, je moet dat niet op deze manier doen, je moet gewoon goed werk leveren... en dan komen ze vanzelf wel naar je toe. Nee, maar dat, dat laatste is, uh, is, is ten dele maar waar. Uh, het klopt inderdaad, dat heb ik ook gezegd. Het mag nooit en te nemen zo zijn dat dit het verschil gaat maken... tussen lid of niet-lid zijn... Je moet jezelf beter verkopen. Je moet er inderdaad meer voor doen. Maar eh, één ding is natuurlijk ook... staat een paal boven water aan het 2013. Als ik inderdaad iets voor een euro kan krijgen... waarom zou ik er dan twee euro voor betalen? Ja. Eh, nog iets heel anders. Dat, dat stipte even iemand aan. En ik denk dat dat ook wel een terecht puntje is. Want u hebt nu bij eh, twee bedrijven hebt u dit voor elkaar gekregen. Hè? Samen met de Unie samen. Ja, maar dat is overigens inderdaad uh, niet correct in die zin... dat we de afgelopen jaren wel bij meer bedrijven in dit soort situaties... of het nou ging over een extra uitkering bij sociaal plan... of scholingsdagen of iets dergelijks... dat we daar wel vaker afspraken hebben gemaakt. Het okay. is dus niet uniek. Oké, okay, gebeurt vaker. Uh, maar de, de bedoeling is natuurlijk dat alle bonden dan uh, meegaan. En de, dus u moet wel eigenlijk met elkaar op één lijn zitten nou nou ja, kijk, over de oplossingsrichtingen zijn we het misschien niet lang niet altijd eens... maar over het principe wel. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat zowel uh, bij het CNV... bij de vakcentrale MHP, de bonden die daar aangesloten zijn... En bij de FNV, ja, iedereen er wel inderdaad dezelfde principiële benadering op na houdt. Dan gaan we het zien of het ervan komt... Tja, dat uh, zullen we inderdaad uh, gaan <laughs> zien. Ja, of ja. dat inderdaad in het sociaal akkoord komt te staan. Ja. Uh, dank dat u hier was voor de bijdrage aan Stand.nl. Henk van der Kolk, voorzitter van de FNV-bondgenoten. Ik kijk even op onze site. Uh, u hebt er toch een procentje bij gekletst, meneer kijk van de Kijk 47 is het nu eens met de stelling. 53 derhalve oneens. Uh, bijna 1300 mensen gestemd. U kunt helemaal hele middag blijven reageren op de site. Uh, www.stand.nl Houd de radio aan, want zometeen na twee is het Dit Is De Dag. Elsbeth, voor de ja. onderwerpen. Een vrouw die jaagt hebben wij aan tafel. Ellen Mookhoek. en ze doet ook aan tuinieren. Dus ze eet vooral van eigen land en, en schiet dus het vlees wat ze zelf eet. Nou, misschien moeten we dat ook maar gaan doen met al die vleeschandalen. Maria Goos, die is bekend van alle prachtige series. Er komt een nieuwe serie van haar, volgens Robert. gaat over een huisarts met een relatieprobleem die in een midlife crisis komt. Nou, je weet wel, wordt wel gezellig. Zij is de gast. Verder praten we over dat conflict wat in het Slotenvaartziekenhuis speelt met Agmea Achmea wil geen contract meer sluiten met dat ziekenhuis. Dus daardoor hebben allerlei patiëntenproblemen. Wat is daar nou eigenlijk aan de hand? Wie is nou eigenlijk de baas in de gezondheidszorg, vragen wij ons af. En dan gaan we het ook nog even over het fotomoment van vandaag. Live muziek? Geen muziek. Ja, ja, live muziek van Johan Borg. Oh, ik kan het wel. En zometeen na twee uur, dus dit is de dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. Een CRV.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 uiteindelijk zes en dan niemand gehaald. en uh, dat maakt het wel speciaal. Voor de zesde keer wereldkampioen allround. Je vraag je af wat moet je nog in het leven? Radio 1. Ah, dan lopen dan Hussein Bol, maar dat gaat ook niet lukken. Het nieuws van alle kanten. De Citroën C1.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 Dit is Radio 1.